Om hoeveel politieke gevangenen het gaat en of oppositieleidster Aung San Suu Kyi daarbij zal zijn, wilde hij niet zeggen. De toezegging komt aan de vooravond van een zitting van de VN Veiligheidsraad... waarin secretaris-generaal Ban Ki-moon verslag uitbrengt van zijn reis naar Birma eerder deze maand. Hij had daar op vrijlating van politieke gevangenen aangedrongen. Een verzoek om Aung San Suu Kyi te spreken, te krijgen, werd afgewezen.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 De Engelse voetbalbond heeft Newcastle United verboden om volgende week zondag een oefenwedstrijd te spelen in Utrecht tegen FC Utrecht. In hetzelfde weekend speelt aardrivaal Sunderland in Amsterdam en de bond is bang voor een confrontatie van supporters van beide clubs. Vanwege de rivaliteit tussen de supporters moeten de twee clubs in eigen land altijd minstens 150 kilometer bij elkaar vandaan spelen. Burgemeester Cohen van Amsterdam dacht erover de komst van Sunderland te verbieden.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 Dit was het NOW. Anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CZ. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Alle komen voorbij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 Alle fangen vor Freude an zu weinen. We grillen die Mamas kochen en we saufen schnaps En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangen, und liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Een huis aan see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 They give me got their own parachute. You ain't scared of heights when you're sipping on no booze. Party all night, like I'm flying jet blue. You ain't never Get this loose Shawty, I can With the body What to do Jump with this man Bump to this man Thump to this man drop to this man Got another man. Hold up I wanna go up Then wanna throw up My click, pull up And every bad chick know us that's the boy Got us all feeling high Master Shawty, I'm an Astro high now rolling, baby Like I'm choking on pie Super Bowl Good year on top Could I be a bird? I gotta be fly But I fly and spur. spurn I gotta come over When I say jump You say how high I ain't never seen nobody Shawty and she make it bounce in the room Hey girl, come on baby, you should find something later. Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like a ball at the mile high It was poppin' bubble issues, help me get right Keep popping in position after midnight my weed, slide chickens up in NY Think of war, total feel full Houston, when mellow, drop ship, fall aboard of find me women that probably a Callie, Cali is jumping, hit the switch on the 6-4 When I say jump, you say how